Kasper Meijer met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn afgelopen maand weer licht gestegen... nadat koopwoningen maandenlang steeds goedkoper werden. De prijzen gingen in januari met anderhalve procent omhoog... vergeleken met de maand ervoor. Blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In december zakten de prijzen nog met ruim 2%. Dat was de sterkste daling in tien jaar tijd... Tot halverwege vorig jaar stegen de prijzen van koopwoningen jarenlang gestaag... maar in augustus zette een daling in doordat de rentes begonnen op te lopen. De meeste uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten... gaan werkkontracten loskoppelen van huurcontracten. Dat bevestigt de branchevereniging na berichtgeving van NRC. De maatregel is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever... Door werk- en huurcontracten te scheiden... kunnen mensen hun huis behouden als ze hun baan verliezen. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de afgelopen jaren gestegen... naar 750.000. Ook komen er steeds meer uitzendbureaus. Het voorarrest van de omstreden Brits-Amerikaanse influencer... en oud-kickboxer Andrew Tate is voor de derde keer verlengd. Tate en zijn broer Tristan blijven tot zeker eind volgende maand vastzitten... De twee werden in december opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Zelf ontkennen ze alle beschuldigingen. De politie is nog steeds op zoek naar de man die vorige maand in Zwijndrecht twee vrouwen neerschoot bij een winkelcentrum. Zijn ex-partner raakte daarbij zwaar gewond. Haar moeder kwam om het leven. De politie zei gisteravond een opsporing verzocht dat de verdachte waarschijnlijk in de buurt van Rotterdam zit en wordt geholpen. Het weer, het wordt weer grijs met smiddags af en toe regen of modregen. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden. Morgen af en toe zon en smiddags regen bij 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. any other name. You'll never know, you'll Just come and get it Remember someday Oh, God, let's ride on the Different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, cause the stranger. That's my endeavor To keep myself together And prioritize my pleasure afraid to tell you but now I think it's time